Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Coronavaccins weggooien is heel zonde, zegt minister De Jonge. Als ik daar een paar spuiten in de prullenbak zie liggen, dan denk ik ja, dat is doodzonde, die horen in de bovenarm. Hij reageert op een huisarts in Zwolle. Die deelde gisteravond een foto van een prullenbak met 60 spuiten van AstraZeneca. Er waren nauwelijks mensen komen opdagen bij hem om zo'n vaccin te laten zetten... En dat is volgens de jongen geen reden om ze weg te gooien. Als huisartsen daarover hebben, is de afspraak met huisartsen, dan zijn de 65-jarigen en de 66-jarigen aan de beurt. Dus er zijn bovenarmen genoeg, zou ik willen zeggen, in iedere huisartsenpraktijk om iedere overgebleven spuit in te zetten. Er is veel te doen over AstraZeneca. Er komen minder mensen zo'n prik halen uit angst voor bloedproblemen, ook al is de kans daarop heel klein. Vijf mensen zitten vast voor het illegaal verkopen van potjes kruiden. Die werden eerder al uit de schappen gehaald omdat er glasdeeltjes in kunnen zitten. De vijf verdachten wisten dat, maar in plaats van de potjes te vernietigen, vernietigen verkochten ze ze toch. Ajax heeft er voor komend seizoen een nieuwe keeper bij, Remco Pasveer. De doelman van 37 was gratis op te halen bij Vitesse, want er liep zijn contract af. Het is de tweede ervaren keeper in Amsterdam... Nu staat Maarten Stekelenburg van 38 eronder de lat. En dat heeft dan weer te maken met de schorsing van André Onana... vanwege het gebruik van verboden middelen. En in Winterswijk in de Achterhoek kijken ze hun ogen uit. Een groepje flamingo's staat daar in een recreatieplas. Kennelijk uh, zit er genoeg, want ze zijn vandaag met z'n vijven... om hier uh, te lunchen, zou ik maar zeggen. Het terras is open. Volgens sommige kenners zouden ze jaren geleden ontsnapt kunnen zijn... Het allerlei opvangen en leven ze nu in het wild... Net over de grens in Duitsland zit ook vaak een groepje flamingo's. Vogelspotters kunnen niet genoeg foto's maken. Ze worden er ook wild van. Oh, het is mooi. Samantalkano. Haha. En uh, ja, dat is gewoon mooi. Dat is, dat is gewoon feest voor je lens. Heb ik het weer nog voor je? De zon schijnt volop. Het is 10 tot 14 graden. Dit weekend iets meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ietsje koud. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. A9 Alkmaar Diemen door afgevallen lading 5 kilometer vielen tussen Amstelveen en Afrit AMC. A27 Utrecht Almere tussen Eemnes en Huizen 4 kilometer. En op de A27 Almere Utrecht ook 4 kilometer vielen tussen Huizen en het Eemnes. En tot zover de verkeersinformatie. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, beetje verkouden. Ik blijf dus thuis en laat me testen.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 Het FM radioprogramma, morgen is het weekend. Weekend, weekend. En als ik nog wil, ik wil hier aan het centrum, ik wil hier ik wil hier La mayari Ya dosel voy para Macané llego a Puerto voy para Ja, Goedemiddag terug bij... Uh, morgen is het weekend. We zijn nog steeds in gesprek met Hilly Jansen... Uh, ...van het uh, museum in Zandvoort. Willy, uh, wat, wat beweegt jou eigenlijk... S ochtends om uit bed te komen? Oh ja. Uh, nou ja, gewoon... Uh, het, ...klaar met slapen... ...en wat gaan we nou weer voor leuks doen. Dus dat, uh, dat gaat vanzelf. Het, het, het, het, het blijft een feestje. Nou ja, ik denk... Uh, ...je moet je niet te veel laten beïnvloeden... ...door alle negativiteit. Nee. En kijken wat er wel kan... En dan kom je hoop, uh, daar kun je een hele hoop mee uh, bereiken. Ja. Je zei net dat je uh, 20 jaar uit Zandvoort weg was geweest. Ja. Uh, hoe vond je Zandvoort veranderd na 20 jaar? Uh, weinig. Op dat moment toen ik terugkwam was er nog niet veel veranderd. Dus uh, dan kan je ook wel eens zeggen, kijk zo'n dorp staat helemaal stil. Maar ik miste enorm de, het strand. En het strand is natuurlijk wel heel erg veranderd. Ja. Dat, uh, ik weet nog dat wij bij uh, tent 3 kwamen. En daar was alleen uh, een broodje kroket en een broodje worst en een kopje soep. En nu zijn het gewoon hele strandrestaurants en ja. trouwlocaties en congrescentra. Dus dat, dat is natuurlijk enorm doorontwikkeld. ja. ja. Um, de, de, de, de muziekkeuze heb je duidelijk op, op jazz en, en, en lounge. Waarom jazz en lounge? Ja. Nou, waarom hou je van, uh, van spruitjes en niet van boerenkool? Dat, dat vind ik fijne muziek. Ja. ja. De keuze is best wel breed. Ik vind, ik vind heel veel mooi, maar daar kom je het meest mee tot rust. Dat, zo voel ik dat. Ja. Heb je nog andere dingen die je doet naast de entree en uh, museum en ZFM? En het strand. En het strand. Ja. <laughs> nou, er is weinig tijd over. Uh, ik ja. heb wel uh, uh, uh, dat ik een ondernemerswoning ga kopen. Dat, uh, in Zandvoort Noord. Dus dat wordt weer mijn persoonlijke volgende project. En de ondernemerswoning, oh, okay. dus, uh, twee nieuwe ja. flats daar? Uh, daar in de buurt, ja. Ah, okay. Dus ik, moet, ik zit nog in mijn bedenktijd, maar ik denk wel dat ik het ga doen. Dus dat ah, ja. wordt weer een en. nieuw avontuur. Dat ik uh, kan gaan schilderen, dat ik een atelier neerzet met de galerie. Ja. En dan zal ik wat meer tijd voor mezelf moeten inruimen. Ja, zeker. Prioriteit Gaat dat lukken met het museum? Ja, weet je, als een tentoonstelling staat heb je wel weer uh, tijd. Ja. En door corona hebben we heel veel tijd achter de schermen ook nog eens uh, ingezet. Ja. En je kunt verfijnen. We hebben Kees de Muishuis kunnen realiseren. Ja. We zijn met Jaapje van Zandvoort bezig. Dus dat zijn allemaal dingen die je nu op je gemak kunt uitwerken: ja. research doen, uh, de plaatjes bij elkaar zoeken. Naar het Kees de Muishuis als we straks weer open zijn. Je moet maar komen kijken hoor. Dan ja, moet je, ja je kinderen zien. meenemen, kleinkinderen. Ja, ik ja, dus wil met mijn de... kleindochter nog wel een keer ernaartoe. Dat vind ik uh, ja. denk dat die dat ook heel leuk vindt. Ja. Moet je zeker doen. Ja. Nou, ik wil een beetje door mijn vragen heen. Heerly, heb jij nog wat? Nee hoor, ik, uh, ik sta nog steeds uh, met mijn verfschort aan. Dus ik ga dingetjes uh, <laughs> nog afmaken. <Ja. laughs> en uh, we gaan de prijsuitreiking van de Europese kampioenschap in de kerk doen. In de hervormde kerk. Oké. Okay. Oh, okay. ja. Dus ik ga straks nog naar de kerk toe, Om even te kijken van hoe ziet de zaal eruit. Heel nou, nou, dus goed. Dus druk, druk, druk. En de, de, de sculpturen, wanneer gaan die beginnen? Drie maart beginnen ze met, uh, met carven. En de tijd daarvoor is het, de week daarvoor is het compacte. En het is uh, meteen de laatste keer. De laatste. Dus het is de tiende keer en de laatste keer. En waarom dat? Nou, de, we hadden een uh, samenwerkingsovereenkomst, gemeente met Holland Casino. En die is voor vier jaar afgestemd. En dat is nu afgelopen... Ah, je, dus ja, het is zeker jammer. Ja, want maar voorlopig is dit de laatste keer. We, we, we sluiten niks uit, maar voorlopig uh, is het even uh, eindig ja, nou. Oké, okay. ja. Okay. Ja. Ja. jammer. Ja. Ja. Misschien moeten we wat voorop zetten om het uh, te behouden? Ja, ja. Ah. ja nou, misschien komt er weer een mooi alternatief. Of, uh, ja, uh, we hebben altijd uh, ja. gedroomd van een wereldkampioenschap. Nou, dat is nog duurder. Ja. En dan is het weer zie de centen maar bij elkaar te krijgen. Ja, dat Daar draait het een... gewoon om. Het kost altijd geld. Ja, ja, ja. Dat is jammer. Oké, okay, Hilly, okay. dank je wel voor het uh, interview. Ja, graag gedaan. En uh, veel plezier. En het is mooi weer. Dus uh, geniet van het weekend. Dat dat gaan we, we zeker, zeker doen. doen. <lacht> okay. Hartstikke bedankt. Tot ziens. Is dag. goed. Dag. Ja. Ja, dag. nog een uh, nieuwtje. Ik wil ook nog even bedanken voor het huiscentrum uh, van Zandvoort op het Beatrixplantsoen. Die heeft 17 april 565 uh, junioren in de leeftijd van 60 tot 65 jaar gevaccineerd. Ja, daar staat senioren. Maar oh, ik wou ja, het al. Ik doe gewoon junioren. <laughs> ik vind senioren. Nee, wij zijn, ik behoor uh, tot die groep, dus ik vind mezelf dat de junioren horen. Junioren, junior, senioren. Wij zijn... Uh, jongere, ouderen. Jongere, ja, ja, ja. jongere ouderen. Ja, Oudere, jongere ouderen. Oudere jongeren, ja. Ja. En uh, die hebben, die, in de uh, korverhaal hebben we onze eerste injectie gehad. En we hebben daarvoor een interview gehad met uh, dokter Tempel. Ja, van de Tempel, ja, klopt. En ja. dat. Uh, ja. en de vaccinatie ging echt hartstikke goed. Ging, ging heel snel soepel. en uh, makkelijk. Ja. En, uh, ja. Ook degene die die prik gaf. Nou, ik heb eigenlijk niks gevoeld. Nee. Ik heb ja. s'avonds wel een... Uh, ...een uh, afvalletje gekregen inderdaad. Dus ik heb wel ja. uh, met verhoging op de bank gelegen... ...en lekker vroeg naar bed gegaan, ja. ja. ja. Henry was ook niet heel erg lekker bank. Nee, nee, nee. ja, ik had een beetje last van mijn arm... ...voor de prik waar geprikt was, maar voor de rest... ...nergens last van gehad. Dus uh, corona, kom maar op. <laughs> We zijn er klaar voor. We zijn er klaar mee. We zijn er klaar mee, ja. Ja. ja, ja. Dus, uh, en ik, uh, ik, ik lees net een, een, een stukje uh, dat Boudewijn de Groot gaat, uh, gaat stoppen met optreden. Uh, de 76-jarige zanger uit Heemstede heeft vrijdag bekendgemaakt op zijn website dat hij ermee gaat stoppen. Hiermee komt een abrupt einde aan zijn lange carrière op het podium. Zijn eerste concert was 56 jaar geleden. Uh, het komt ook met name doordat uh, George Koijmans... waar ze dus met z'n drieën, met Henny, Vrienden en Boudewijn de Groot... mee zouden optreden. En George Koijmans is natuurlijk door Alice uh, uitgeschakeld. Ze gaan nog wel verder met de plaat opmaken... maar ze gaan niet meer optreden. Nee, ja, jammer. Ja. ja. ja. Goed, uh, als ze afzending draai je toch even een nummertje van Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Eerst een ander nummer. Open your eyes Vind. Zelf haast failliet gaat, En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zons, mijn toerist, Met rotweer en het harde wind te gaan we fietsen met een kind.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 De zakenman, want er wordt die alleen, nee, nee, nee. alleen maar slechter van. Maar liever dan, dan het wordt voor ze kop van de zakenman, want er wordt die alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan wordt voor ze kop van de zakenman, want er wordt die alleen maar slechter van. Van de maar maar die alleen maar zegt te wonder my love for the mother and i got to just van de zachte maar die alleen maar zegt te wonder my love for the mother and i got to just come to zachte maar die alleen maar zegt te wonder maar die alleen maar Do I even know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 Maar smiddags om een uur of vier, dan komt de toppend van verdier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee, een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel honderd met één hand en waait met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Trek trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand.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 De komende 14 dagen uh, hebben we tot onze conclusie gekomen... dat er weinig gaat veranderen. Het gaat s'nachts een beetje wat warmer worden. Maar het blijft gewoon veel te koud voor de tijd van het jaar, vind ik. Ja, begin mei gaat het een beetje warmer. Begin mogelijk, mei dan, gaat ja. het pas uh, een beetje richting de 15, 16 graden toe. Dus ja, van die global warming merk je niks meer eigenlijk. Dus, uh... nou, wie weet van de zomer. Ja, het moet al lang zomer zijn. Veel te koud. <laughs> Het, het, het, trouwens, het is, um, staat in het Zandvoortse Courant. Uh, Eindelijk ligt aan de horizon voor de nieuwbouw van huis in de duinen. Door de stikstoftoestand. Uh, ja. uh, het heeft heel lang geduurd voordat er een vergunning gegeven worden, maar het ja. werd. Maar het is nu goedgekeurd. En als het goed is, gaat u, uh, u moet alleen de formele goedkeuring nog komen... van provinciale staten. En dan, is het, uh, dan kunnen ze beginnen. Ja. En de, die tekening in de Zandvoertse krant, die ziet Hij er ziet best wel. Ja, ziet er mooi uit. Met balkonnetjes en dingetjes. En... Ja. Ja. Nou, het is echt heel mooi. Ja. Laten het, we daar op de toekomst voor gaan, dat uh, hart, het... Uh, ja, dat we elkaar daar nog een keer ja. tegenkomen, hè. Want ja, dat is wel jouw toekomst natuurlijk. Hè? Ja. Het bestuur uh, van hart zegt ook... Uh, Heel enthousiast te zijn. We hebben in het afgelopen jaar meer dan ooit gemerkt hoe Zandvoort zich betrokken voelt bij Huis in de Duinen. Straks weer samen kunnen genieten van voorstellingen, zoosmeerdagen en uh, voorlichtingsbijeenkomsten. Of, of gewoon een bezoek brengen aan de Haringkar. Dus, nou. Hartstikke mooi. Ja, toch? Ja, goed bezig daar. Dus ja, mooi zo. Goed, en wij weer verder met Billy Holiday en Summertime. <middels>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 Just to love. Naar tijd uh, gevonden, van liefst uit Zandvoort. Het is een Zandvoort uh, takeaway walk van 8 kilometer. Het is een, uh, een route die je loopt langs allemaal uh, uh, restaurantjes, en, uh, het strand en de waterleidingsduinen. Het um, ja, is een route die duurt normaal als je geen stops hebt, twee uur. Maar uh, als je met stops doet, moet je toch wel rekening op dat je zo'n vier uur erover doet. tijdens deze takeaway walk ga je de Zandvoort op een andere manier ontdekken. Je loopt niet alleen langs het strand, maar ook door het dorp. Langs de vissershuisjes en een heel mooi stuk door de waterleidingsduinen. Omdat we zelf Zandvoort wonen, weten we alle mooie plekjes en magische plekjes in Zandvoort te vinden. Je wandelt langs minder bekende strandtenten die je bij de locals bekend staat om een goede keuken. Je zult verrast zijn. Lees hier meer over in het Halems Dagbad. En uh, De datums staan gepland voor uh, 23, 24, 27 april. 1, 5 en 5 mei. De kosten zijn 34,50 per persoon. Inclusief btw, exclusief drankjes. De parkeerkosten en een uh, toegangskaart voor het uh, Amsterdamse waterleidingstuin kost 1,50 per dag. Nou, lijkt me leuk toch? Ja, wat krijg je ervoor in uh, ja Ga je een beetje naar boven? Dus Nobel doet mee, vogels, fosfor. Ja. ja. Fosfor is helemaal al aan de zuidkant. Oh, dan gaan ze zo een beetje lopen. Ja, oké. Okay. Ja. ja, je gaat. En zo, dan ga je via de duinen en dan ga je het strand ja. op en dan loop je via de. Vandaar die 8 kilometer, ja. Ja, ah, ja dan moet je wel een beetje goed te been zijn, dat geloof ik een wel. Strand, ja. En tent ja. 6. Ja. Kalslende met makkielmajonaise. Ja. Nou. Ja. Ik heb wel van, ja. Het ziet er wel uh, goed uit. Ja. Ja. Het is niet, trouwens niet toegestaan om met je hond te gaan wandelen. Want je gaat natuurlijk door de waterleidingstuinen. En dan oh, mogen ja. geen honden van. Ja. Ja. ja, ja, ja. Dus dat is jammer. En dat het is het vandaag is... begonnen, want het is vandaag 23 april. Dus ja. Ja, ja. Er lopen al mensen rond natuurlijk nou. Ja, ja. hartstikke leuk. Je kan het vinden op uh, Liefs uit Zandvoort. Liefs uit Zandvoort. Het hebben we toch een hoop websites over Zandvoort. Ja, toch? Maar we zijn oh, oh. ook lief. Dus. En Zandvoort. Goed, we gaan gauw muziek draaien. <laughs> Chicago met Does Anybody Really Know What Time It Is. nog een leuk oud nieuwtje. Archeologen hebben in Egypte... een ruim 3000 jaar oude... farao-stad ontdekt. De stad, eh, nabij het eh, toeristische Luxor... lag al enige tijd... ongezien begraven onder een dikke laag zand. Experts noemen de stad... de grootste fonds... sinds het graf van toetig Amon aan het begin van de 20e eeuw... werd ontdekt. Nou, toch leuk. Ja, heel dorp, het, ja, van heel leuk. stad. ja. Ja, de laatste was ook het nieuws dat ze... ze gingen een hoop van die koningen verhuizen of zo. Hè. Dat hebben ze een hele, een hele show van gemaakt. Gingen ze verhuizen? Ja, in uh, Egypte hebben ze een hoop van die uh, koningen of zo. Uh, ja, daar heb je die, die, die, zo'n zo koningsroute of zoiets Ja, zo. ja. Maar ze hebben er ook die Asjadammen gemaakt daar of zo. Daardoor moesten ook een hele hoop weg of zo. Dus, uh, Oké, okay, dus maar, ze maar hebben de, pakken ze dan die hele piramides op en zetten ze ergens anders? Nee, je er niet meer maar je hebt ook andere dingen natuurlijk, ja. Maar ja. well, een aantal van die sphinxen zijn volgens mij wel verplaatst hoor. Maar dat weet ik dus niet, nee. nee. Ja, maar de, hoe, hoe dat gebouwd moet worden zijn in, in, die, in die periode. Ja, ja veel gebouwd. mensen en tijd. Hè? Ja. Is, uh, ja. En hefbomen. Dus, uh, ja, ze kunnen het nadoen. we weten oh. Ja. Redelijk gedetailleerd hoe ze het gedaan hebben. Ja, ja. ja geweldig. Ja, maar onze zandkustelen zijn ook niet te vrouw. <laughs> <laughs> Tot het vloed wordt. <laughs> Ja, van de week lagen er ook weer een paar van die bergjes. Ja. En die zie je dan de volgende ochtend gaan ze op in de, in de zee. Hey, ik vind dat... het wel opvallend dat er heel veel zand ook naar de zee uh, geschoven wordt. Hè? Ja, maar er ligt ook... Yo, als je ziet mijn balkon, ja? dan denk je van... dat er überhaupt nog zand op dat strand ligt. <lacht> dat is echt, <lacht> echt niet normaal. Ligt er ligt een zand. Ja? Ja. Ja, echt, niet zoveel, nee. Ja, ik heb een stukje kunstgras dus uh, ik kijk niet onder een kunstgras nee. Maar zand ja. valt wel mee, ja. Ja. ja. Wel om een ramen, dat geef ik toe. Om een ramen ook, ja. Ja, maar het is ook zout, denk ik. Niet alleen maar zand, nee. Voornamelijk zand, hoor. Want als ik, het, als ik, als ik ze lap ook, want het is echt... Uh, ja? Hoe je... <lacht> <lacht> nou, mag ik bijna afronden, hè? ja. Nou, het was weer een gezellige aflevering. Ik vond het ook weer mooi, mooie muziek. Ja. Leuke interview met Helen Jansen. Uh, ja. Ja. En heel goed door uh, Henry van Vustenberg uh, uitgezochte muziek. Zeker. Henry bedankt. Henry, Henry, bedankt. Geweldig. <laughs> ja, je moet hem wel. Uh, hè? <laughs> Mogen we je dat nog meer vragen? Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, uh, zeker met jazz doet ja. hij dat beter. Uh, Oké. Okay. We krijgen nu weer een keuze van Bix. Beidert bekken. Wie? <laughs> Baderbekken. bekken. Since my girl turned me down. Ah, dat was wel triest. Oké. Okay. Okay. Nou. Hier komt Nog die Henny. volgende Hennie. week. Ja. Doei doei. Ja. Da da da da